4 uur, Onno de Wit met het NOS-journaal. In Colombia zijn twee kopstukken van een drugsorganisatie opgepakt... die jaarlijks 20.000 kilo cocaïne naar Amerika smokkelde. De twee gebruikten onderzeers om de drugs ongemerkt te vervoeren. De Colombiaanse politie deed zes jaar onderzoek om het tweetal te pakken. Afgelopen weekend nog werd een onderzeer met 5000 kilo cocaïne aan boord... voor de kust van Honduras onderschept en tot zinken gebracht.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 Zwart licht. Contradicties in de nacht. Met Robert Smit en Ingeloe Stol. Bollywood versus Hollywood. Belgen versus de Nederlanders. Vliegtuigspotters versus geluidoverlast. Een hele goede morgen. U luistert naar Zwart licht. Tot zes uur gaan we in dit programma een blik werpen op verschillende tegenstellingen. Contradicties in de nacht. Ook hebben wij op deze vroege ochtend twee artiesten in de studio gehaald. En dat zijn de singer-songwriter Jelle van der Meulen en rapper Double X. In deze uitzending gaan zij hun totaal verschillende stijlen mixen tot één nummer. Maar ja, we beginnen met Bollywood. Want ja, swingende muziek, opzwepende heupen en een liefdesverhaal. Dat is toch wel hoe een Bollywood-film kan worden beschreven. Maar Bollywood is niet zo populair in Europa. Hollywood daarentegen wel. De spanningen, special effects, maar vaak ook romances... slepen de kijkers altijd weer naar de bioscoop. Maar waar blijft Bollywood nu in Europa? We vragen het aan filmkenner Frans Wolra. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn nu echt de allergrootste verschillen tussen Bollywood en Hollywood? Um, ja, wat kun je daarover zeggen? Uh, Bollywood is zoals je het net hebt omschreven... Um, dan hebben we het eigenlijk wel als, uh, over het Bollywood, zoals we er graag over generaliseren, vanuit, uh, vanuit het uh, Westen, vanuit West-Europa en Amerika. Dan hebben we het over die lawaaiige, kleurrijke, uh, Hindoestaans gesproken films uit, uh, uit Mumbai, waarin uh, veel gedanst wordt, veel gezongen wordt, het kan ze niet schelen of um, het kan ze niet schelen of het te maken heeft met het verhaal. Het is vooral een feest met heel veel passie, met helden... en vooral heel veel ouderwetse thema's. Als het maar swingend is ook. Uh, swingend en uh, om op te dansen en op mee te zingen. Ja, maar, maar ja. feesten doen wij ook in Hollywood volgens mij. Dus, dus ja, wat, hoe feesten zijn nou anders in Bollywood dan in Hollywood? Het is, uh, het is in... Uh, in Bollywoodfilms uh, heel uitbundig. In, uh, in West-Europa en aan Amerika uh, gaan we er prat op dat wij uh, uh, naast uitbundig uh, ook ernstig zijn. Uh, uh, wij zijn trots op onze dosering. Uh. Hebben, we een uh, uit, hebben we een uitbundige scène in Moulin Rouge gehad, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat noem ik nou een, uh, een Hollywood-ode aan, um, aan Bollywood. Dan, uh, dan moet er een moment van, uh, van rust zijn van inkeer. En in uh, India, in, in, de, in de films uit uh, Mumbai, uh, nou ja, gaan we alle remmen los en uh, gaan we meer dan drie uur lang uh, heel veel feesten en heel veel avontuur beleven. Ja, want meer dan Ondermal. drie uur lang, het duurt ook echt ontzettend lang, hè, die films? Ja, <laughs> ja zeker. Um, ik heb, uh, ik heb uh, een uh, Bollywood filmfestival meegemaakt tijdens het Festival Rotterdam, dat jaarlijkse filmfestival begin uh, van het jaar altijd. Nou, dan kun je eigenlijk maar per avond één hooguit twee films zien. Want ja, 170 minuten. Uh, daar passen maar twee films per avond in. Dat is toch een lange zit. Maar nu, nu is het toch ook bij Hollywoodfilms. Ik bedoel, Inception, Harry Potter, die duren toch ook wel tweeënhalf uur? Dat is vooral om te benadrukken dat, dat we een grootse uh, kaskraker zijn. Maar er zijn genoeg geluiden die zeggen, hier in het Westen, om, uh, om dat eens in te korten. Ik heb gisteren, ik heb begin deze week uh, de nieuwe box-office-klapper uit Hollywood Cowboys and Aliens gezien... Uh, dat is de nieuwe film met Harrison Ford en Daniel Craig, die van James Bond. Dat is een typische. Die heeft een typische ho keurige Hollywood-lengte: 118 minuten, nog net geen twee uur. Dat is, uh, dat is de, de West-Europese-Amerikaanse maat. Een keurige lengte in... eigenlijk: twee uur. Of bijna ja, twee ja, uur. Ja, precies. Maar um, ja, kijk, Harry Potter is natuurlijk een heel dik boek. Dat, dat, dat moet je natuurlijk vertellen in 2 uur en 40 minuten. Of Titanic, ja, dat is een heel lang verhaal. Dat, dat kan niet korter. Maar bijvoorbeeld 127 Hours, die, die fantastische film over die, um, over die hiker die in Utah vast komt te zitten in, in een, uh, aan een, in een um, spelonk. Die duurt echt maar 90 minuten met een, met, met een groot succes. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dat is alleen maar de lengte. Ja. Er zijn natuurlijk meer eigenschappen aan, uh, aan Bollywood-films. Ja, nou even, even terug inderdaad uh, naar Bollywood en Hollywood, want ja, we hebben het over veel tegenstellingen gehad. Maar wat zijn nou eigenlijk de overeenkomsten tussen die twee? Er zijn eigenlijk heel veel overeenkomsten. Je, je, uh, het is alleen maar de, de manier waarop Bollywood het doet. Hollywood heeft natuurlijk ook. Uh, uh, ...tientallen jaren genoten van zijn musicals. Maar ja, dat waren de dertiger, veertiger, vijftiger jaren... ...met, met Fred Astaire en Ginger Rogers. Uh, Bollywood uh, geniet daar uh, in de jaren zestig, zeventig van. Dus je zou kunnen zeggen... Uh, ...het is niet leuk om te zeggen op die manier... ...maar uh, Bollywood ondergaat wat Hollywood dertig jaar geleden heeft uh, ondergaan. Je merkt ook aan, uh, aan moderne films uit Bollywood... ...die zijn ook veel kritischer, veel minder conservatief. Ja, groeien uh, uh, Bollywood en Hollywood dan naar elkaar toe? Ja, maar ja, er, zit wel, er zitten wel een paar decennia tussen. Je hebt nu bijvoorbeeld um, een... Uh, een, een succesvolle film, My Name is Khan, twee jaar geleden gemaakt. Uh, dat is een Bollywood film, want er zit een echte Bollywoodster in. De, de Tom Cruise van uh, Bollywood, de Chakrook Khan heet hij. En uh, die, uh, die maakt iets vreselijks mee, want hij wordt op het uh, vliegveld van Los Angeles... wordt hij tegengehouden omdat hij aangezien wordt voor een terrorist. Nou, dat zijn natuurlijk heel... Op redelijk actuele thema's. Daar wordt niet, uh, daar wordt niet drie uur lang uh, in, uh, in gezongen en in gedanst en zo. Uh, Hollywood, Bollywood en Hollywood groeien steeds meer naar elkaar toe. Ze, ze richten zich natuurlijk ook steeds meer op het grote publiek buiten, buiten, bom, buiten Mumbai natuurlijk. Ze willen ook naar Europa komen eigenlijk met hun uh, Bollywood-films. Uh, het liefst wel. En daar heeft natuurlijk uh, drie jaar geleden, daar azen jullie natuurlijk ook op, die, uh, die prachtige Hollywood-Bollywood mix uh, van Slumdog Millionaire heeft, ge heeft daartoe geholpen. Maar jarenlang, ik woon in Utrecht, uh, el elke zaterdagochtend worden hier, worden hier Indiase films gedraaid en dat is dan een feest. En daar heb je, heb je eigenlijk geen weet van als je, als je uh, normaal smiddags, zaterdagmiddag naar de film gaat. Ja, nou ja, heb je, wat heb jij nou zelf eigenlijk met Bollywood films? Even in het kort, kijk je ze vaak of niet? Uh, ik moet zeggen, als filmkenner kijk ik er heel academisch naar. Van, ja, Ik vind toch wel... Uh, uh, Bollywood maakt bijna twee keer zoveel films uh, als Hollywood. Ik vind dat je als filmkenner daar toch kennis van moet nemen. Dat kun je bij festivals. Maar dan merk ik aan mezelf dat ik daar heel wetenschappelijk naar kijk. Zo van, oh ja, zo doen ze dat aan de andere kant van de wereld. Ja. En, al, en als, zelfs, helpen... als zelfs de filmkenner er nog niet eens van kan gaan genieten... dan, uh, ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Ja. Nou, we zullen zien of ze inderdaad in de komende jaren naar Europa zullen komen. De Bollywoodfilms, misschien wordt het wel minder gedanst. We zullen het uh, vanzelf zien. Bedankt, filmkenner Frans Wolrabe. En uh, we wachten met smart op de nieuwste Bollywood-film. Ja, we zijn nog lang niet klaar door bij Zwart Licht. Uh, we zijn pas net begonnen zelfs. We hebben namelijk straks nog live muziek. En uh, we, ja, er komt van alles nog qua tegenstellingen, en contradicties voorbij. Maar eerst even een plaatje. Dit is Keen, Band and Break. Band Break op Zwart Licht op Radio 1. Ja, het is 13 over 4. En als het 13 over 4 is, dan vind ik het altijd wel tijd voor een serieuze vraag, Inge Een serieuze vraag. Inge Ja. waarom neemt een Belg een liniaal mee naar bed? Mm, het lijkt me niet vanwege comfortabele redenen. Hè? Nee, nee, nee. Dan kan hij meten hoe lang hij slaapt. <laughs> oh, kijk, dat is goed om te weten. Het zal ook nooit stoppen, hè, die Belgen moppen. De Belgen en Nederlanders lijken totaal niet op elkaar. Tenminste, is dat, of is dat wel zo? Hoe groot zijn die verschillen nu eigenlijk echt tussen Nederlanders en Belgen? Nou, Paul Wouters schreef het boek België-Nederland over de verschillen tussen de twee landen. En we hebben hem aan de lijn. Meneer Wouters, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kijken de Belgen ook op de Nederlanders neer? Um, nee, dat denk ik niet. Uh, ze kijken er niet op neer. Maar uh, ze hebben er wat ambivalente gevoelens over, hoor. Hoe denken ze over de Nederlanders dan? Vinden, ja, ze vinden ze niet erg sympathiek, hè? Er is een onderzoekje gebeurd waarbij ze vroegen... welk woord associeer je met Nederlander. En het meest uh, gehoorde woord was arrogant. Arrogant? Dat is niet positief. Arrogant. Nee, niet erg positief, nee. Die kunnen we niet in onze zak steken, dat is een beetje jammer. Nee, en het omgekeerde is ook gebeurd en dan... Uh, blijkt dat de Nederlanders overwegend heel positief uh, staan ten opzichte van de Belgen. Maar waarom zijn wij dan arrogant volgens die Belgen? Waar ligt dat nou precies aan? Ja, omdat uh, Nederlanders assertief zijn. En, Neder en Belgen zijn dat absoluut niet. Uh, en zij kunnen heel moeilijk het onderscheid maken tussen assertiviteit en arrogantie. He, dus de Nederlander die heeft een hoog woord zeg maar... Uh, is tamelijk direct in zijn communicatie. En verwacht ook een hoog woord terug. Althans, als het geen echte arrogante Nederlander is. Maar is dat, van... ook, is dat dan een kwestie van jaloezie of zo? Nee, nee, nee, absoluut niet. Ja, vroeger keken Belgen nog wel eens op tegen Nederlanders. In de zin van, uh, althans niet zozeer Belgen, maar wel Vlamingen, hè? Dus Nederland was wat progressiever, dus voor het progressieve stuk van Vlaanderen was Nederland wel een gidsland. Maar dat is het niet meer hoor. Nee, hoe komt dat? Dus in dat? die zin, ja omdat daar natuurlijk ook een evolutie heeft plaatsgevonden en omdat, uh, en omdat die tamelijk snel is gegaan in Vlaanderen. Wat sneller dan in Wallonië trouwens. Nu komt u zelf ook uit België, hoe, hoe, hoe kijkt u naar Nederlanders? Ja, ik heb het onderscheid leren maken tussen arrogante Nederlanders en assertieve Nederlanders. En mij bevalt die assertiviteit wel, moet ik zeggen. Dat betekent dat je bij Nederlanders veel makkelijker en sneller weet welk vlees je in de kuip hebt. Hè? Ze zijn directer? Ze zijn directer, ze werken wat minder met dubbele agenda's. Dus het is eigenlijk makkelijker om zaken met ze te doen en, en om... En aan de andere kant betekent dat ook dat ze, dat ze vaak ook wat oppervlakkiger zijn hoor. Dus uh, het is ook weer niet zo makkelijk om het Nederlanders echt te weten wat, ze, wat hen bezighoudt. Hè? Maar hoe komt het dan dat Belgen wat, wat terughoudender zijn? Waar ligt het aan de cultuur? Ja, dat is natuurlijk een cultureel gegeven. En cultuur ontstaat uit de geschiedenis. Dus als je wilt begrijpen waar die grote verschillen vandaan komen... dan moet je toch in de geschiedenis gaan kijken. En dan zie je dat België een stuk grondgebied heeft. Wat altijd is... Uh, en altijd daarmee bedoel ik... de afgelopen uh, honderden eeuwen... is platgelopen door vreemde mogendheden. Dus België heeft het eigenlijk zelde, zelde, zelf voor het zeggen gehad. <coughs> Terwijl Nederland vanaf eind... 16e eeuw, toch een autonoom landje is, zichzelf heeft kunnen ontwikkelen... en met grote uitzondering van de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk geen periode van onderdrukking heeft gekend. Hè? Maar dat, dat de geschiedenis, dus als we ver teruggaan... daar zien we dus de grootste verschillen ook in tussen de twee landen. Ja, dat is zeker, ja. Dus de, de trotse Nederlanders hè, met een flink gevoel voor eigen identiteit... hebben zich altijd uh, kunnen uitspreken... Maar dan, ja, het blijft me één ding dwars zitten. Het gaat, ja, er zijn natuurlijk historische verschillen tussen Belgen en Nederlanders. Maar het blijft toch een feit dat die landen zo dicht bij elkaar liggen en allebei zo klein zijn. Dan, dan blijft het toch gek dat ze uh, eigenlijk toch niet eenzelfde soort cultuur hebben. Ja, dat is waar. Maar dan, dan moet je eigenlijk nog verder in de geschiedenis teruggaan. gaan. Het wordt zo'n dan... geschiedenisles, hè? Ja, dat, dat, dat is onvermijdelijk geschiedenisles. Als je afvraagt waar cultuur vandaan komt, dan moet je in de geschiedenis gaan kijken. Nou, we hebben, we hebben nu al flink in de historie gekeken van de Belgen en de Nederlanders. Maar laten we even terug gaan naar het heden. Uh, ja? Want ja, die Belgen die kunnen niet eens een fatsoenlijke regering vormen. Uh, zal Nederland en België nou ooit toch een keer samenkomen? Of ja, hoe zit dat er nog in? Nee, dat zit er niet in. Maar. Um... Kijk, dat de België geen fatsoenlijke regering kunnen vormen, dat, uh, dat heeft heel begrijpelijke achtergronden. <laughs> Ik wil mijn landgenoten toch wel een beetje bescherming nemen. Sorry voor mijn arrogantie. <laughs> ja, zie je wel. Uh, uh, waar België voor staat, is voor de vierde ronde van een grondige staatshervorming na de Tweede Wereldoorlog. Uh, en die staatshervorming betekent dat de twee landsdelen, het, well, het, het, het Fransstalige en het Nederlandstalige, uh, verder en verder uit elkaar drijven en autonomer worden. En aan de andere kant toch wel onderdeel willen blijven van eenzelfde, een, eenzelfde land. De meeste Belgen willen België eigenlijk niet kwijt. Nou gelukkig zullen we altijd nog één ding blijven delen en dat is toch de liefde voor vers gebakken patatten, of niet? Um, dat denk ik wel, ja. ja. De Belgen denken dat ze daar uh, zelf de uitvinder van zijn. Maar dat is een beetje betwijfelbaar hoor. Maar in ieder geval heeft Antwerpen een patatmuseum. Nou ja, een frietmuseum dus hè. Nou ja, dan, dan komen we nog wel een keertje, wij Nederlanders, langs in dat Frietmuseum. En dan zullen we zien of jullie, dat we echt van jullie zijn. En dan zullen we minder arrogant ja. doen ook, want dat, dat van dat nee, imago moeten we af. Of... Nee, daar moeten we ja. echt vanaf. En dan moet je ook één ding beloven, dat is voor de man van het gezelschap hier. Dat is dat hij niet tegen de kathedraal gaat plassen hè, in een Nee, ik... Nee, dat is, dat is helemaal uh, Nou, arrogant. ik denk dat Inge Louwe op me zal letten. Ja, ik zal uh, op Robert <laughs> letten. In ieder geval bedankt Paul Wouters, schrijver van het boek België Nederland, voor dit gesprek. En nog een hele fijne dag. Oké, okay, hartelijk bedankt en insgelijks. Het is tien voor half vijf op deze mooie 3 augustus. En deze nacht tussen vier en zes zijn wij er van zwart licht. En wij besteden maar al te graag aandacht aan opkomend muziektalent. En zo ook deze ochtend hebben we niet één, maar twee acts uitgenodigd... voor deze twee uur op Radio 1. En de eerste die bij ons aanschuift is de 22-jarige Jelle van der Meulen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je een beetje een uh, ochtendmens? Of? Uh, uh, nou, ik ben wel een nachtmens. Maar dit is eigenlijk alweer op het breekpunt tussen nacht en ochtend. Dus ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Toch? Het is eigenlijk weer een tijd om wakker te worden. Ja, bijna. eigenlijk wel. Bijna. Je debuut op Radio 1. Vind je het spannend? Ja. Ja, het is spannend, maar uh, ik ben blij dat het uh, Radio 1 is en niet uh, Nederland 1 TV. Dat scheelt al een hoop, zeker omdat het s'nachts is. Dus, oh, misschien dus, hadden we een webcam moeten ophangen. <laughs> nee, is, ik uh, ben blij dat die er niet hangt. Hoe kunnen we jou bestempelen? Ben je een singer-songwriter? Ja, dat is lastig. Ik, uh, ik, ik ben tot zover singer-songwriter dat ik uh, zing en mijn liedjes schrijf. Maar uh, singer-songwriter is ergens ook al een genre. Dan word je al in een muzikale hoek geduwd, maar dat, dat, dat is het niet. Ik, ik, ik, ik ben ja, dus alleen singer-songwriter omdat ik zing en songwrite. Ja. Uh, iedereen heeft een moment gehad waarop hij begon met muziek maken. Ja. En hoe begon dat bij jou? Nou, dat is eigenlijk wel een, een mooi verhaal. Dat is, uh, een paar jaar geleden was er een project voor jonge mantelzorgers. Dat zijn mensen die jongeren die thuis uh, een, een familielid hebben... waar ze op een bepaalde manier zorg voor dragen omdat ze ziek zijn. En uh, ja, er was een project met een groep jongeren... die gingen samen met een paar bands een cd maken. En ik had daarvoor niks met muziek gedaan. Ik kwam naar de Strecht als deelnemer. En uh, ik heb daarvoor voor het eerst een liedje gemaakt. Ik ben voor het eerst gaan schrijven, Engelstalig toen nog. Ik doe nu Nederlandstalig. En uh, ja, dat, toen ben ik voor het eerst gaan zingen. En toen dacht ik, van, dat is heel leuk. Toen ben ik ook gitaar gaan spelen daarna. En, uh, ja, en mijn eigen liedjes gaan schrijven. En ja, hier zit ik nu een paar jaar later. Want hoe oud ben je nu? Het 22. Maar hoe oud was je toen? Verhaal? Oh, toen um, even kijken, toen was ik 17, geloof ik. 17, 18, zoiets. Zo'n dus even... vijf jaar geleden begon je Engels en nu ben je Nederlands staan. Ja, maar gereden. dat ging ook al vrij snel. Ik, ik heb een jaar of anderhalf heb ik Engels geschreven. Want ik dacht ja, Nederlands eigenlijk een veel mooiere taal. En ik, wil, ik, ik vind het ook veel leuk om verhalen te vertellen. En dat gaat toch makkelijker in je eigen taal. Zowel het schrijven ervan als het, voor je luisteraar is dat uh, is anders. Die krijgt het verhaal beter mee. Ja, nou wij zijn natuurlijk uh, razend ja. benieuwd naar wat je, wat je gaat uh, ja. brengen. Wat gaan we voor een uh, nieuw liedje. Ik heb het een paar dagen terug pas geschreven. Het is dus ook uh, Kijk voor het aan. eerst dat ik het uh, eigenlijk ga spelen. Ik heb het alleen op mijn zolderkamertje gerepeteerd een paar keer. Uh, het heet uh, Allemaal door jou. Allemaal door jou. Nou, ja. ik zou zeggen, ga snel naar je plek toe. Pak je gitaar erbij, want wij van Zwartlicht zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar uh, onze eerste act van de, de na, van de ochtend alweer. Van de ochtend, ja. Het gaat ook zo snel. Allemaal door jou, van, uh, van Jelle van der Meulen. Geen singer-songwriter, maar wel een, uh, een opkomend artiest van Nederland. We zijn uh, heel erg benieuwd. Door de straten Van een schijnbaar lege stad Niets te zien En niets te horen Behalve wat geblad En zo af en toe een kat En dan plots 1, 2, 3 En het licht gaat aan Het gaat ook snel weer uit Maar ik heb jou toch zien staan Achterste dus voren, binnenste buiten, onderste boven. En dat allemaal door jou. En ik zal dromen en nooit vergeten wat ik daar toen zag. En dat allemaal door jou. Dat je wat schrikt als ik je dit verhaal vertel. Maar vrees niet, het was een droom. Maar ik vergeet dit toch niet snel. Want die lach is onmiskenbaar. Eentje die ik eerder zag. Net als de vormen van haar lijf, daarvan droom ik echt elke nacht. Achterste voren, binnenste buiten, onderste boven. En dat allemaal. Ik zal dromen en nooit vergeten wat ik daar toen zag. En dat allemaal door jou. Maar liefje, kijk eens in de spiegel. Dan zie je ook wie ik bedoel. Ja, liefje, dit is wat ik voel.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 vergeten wat ik daar toen zag en dat allemaal door jou Jelle van de Meulen, allemaal door jou en niet getreurd hoor. Jelle die uh, komt straks nog, uh, nog terug in de uitzending. En niet één keer, maar hij komt nog meerdere keren terug in ieder geval. En maar... ook nog in samenstelling met Double uh, X. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat een rapper erbij is. een rap singer songwriter shit iets. Het wordt wel heel gaaf. Het wordt wel spannend hoor, of dat gaat lukken ook. Want ze gaan een heel nieuw nummer schrijven ook. Ben benieuwd. Zeker. Het is zomer en dus wordt er in de voetballerij weer met miljoenen gesmeden voor transfers. En er is vaak echter één probleem. Veel Nederlandse clubs zitten in de rode cijfers en hebben de grootste moeite om hun begroting rond te krijgen. Het laatste voorbeeld was PSV, dat uiteindelijk werd geholpen met een lening vanuit de gemeente Eindhoven. Enkele maanden eerder was het echter RBC Roosendaal dat failliet werd verklaard. De gemeente had geen trek in een financiële injectie. Ja, en Aan de telefoon hebben we Bob van Oosterhout. Hij is directeur van sportmarketingbedrijf Triple Double. Goedemorgen. Hello. PSV werd gesteund door de gemeente Eindhoven, RBC niet door de gemeente Roosendaal. Waarom niet? Nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met uh, de voorgeschiedenis. Je ziet dat uh, er de afgelopen jaren in totaliteit voor meer dan 230 miljoen euro uh, steun... tussen aanhalingstekens is geweest vanuit uh, diverse gemeenten... voor uh, heel veel verschillende betaald voetbalclubs. En ja, bij RBC is het al een aantal jaren kommer en kwel. En is er al verschillende keren vanuit de gemeente overheidsgeld in de club gestoken. En dat heeft niet geleid tot het gezond maken van RBC. En ja, op een bepaald moment is het draagvlak en bij supporters en bij het bedrijfsleven zo ontzettend laag, zo klein dat ook de gemeente zegt van ja, hier kunnen wij niet meer in investeren. En dat is toch wel heel anders dan wat er in Eindhoven is gebeurd. Want daar zie je dat de gemeente heeft gezegd van goh, wij maken een voor de gemeente prima deal. Wij kopen een strategisch stuk grond in de stad. Wij maken daar zelfs op jaarbasis wat winst op. We verdienen daar enkele tonnen aan. Uh, plus, belangrijker nog, want dat is waar het vaak aan schort, wij krijgen een financiële vinger in de pap bij PSV. En wij kunnen het financieel beleid mee toetsen slash sturen. Hoe belangrijk is en... dat dan? Ja, ik vind dat heel erg, ik vind dat cruciaal. Want wat je eigenlijk ziet, die 230 miljoen euro waar ik het zojuist over had... ja, daar zitten heel veel uh, voorbeelden bij van gemeenten die geld naar een club hebben gebracht... Uh, terwijl geld uh, uh, eigenlijk veel meer een symptoom van het probleem is. Uh, een geldtekort is één, maar ik vind dat je als gemeente ook altijd even moet kijken van waar komt dat vandaan. En wanneer is het nu echt precies interessant voor een gemeente om geld te steken in een club? Nou, ik zou bijna willen zeggen... het is eigenlijk in vrijwel alle gevallen... Uh, ja, dan weet ik niet of interessant het beste woord is... maar uh, toch wel heel erg logisch en heel erg belangrijk... en natuurlijk dat een gemeente dat doet. Uh, omdat een betaald voetbalorganisatie... voor een heel groot gedeelte ook het gezicht van de gemeente mee bepaalt. Uh, wanneer ik jullie uh, de naam Heerenveen laat vallen... Uh, dan denken wij meteen uh, samen met elkaar aan schaatsen en aan voetbal. Dus een gezonde betaald voetbalorganisatie in een gemeente... Is enorm belangrijk. En Want dus de gemeente ook... wordt gewoon op de kaart gezet op zo'n manier? Ja, de gemeente wordt op de kaart gezet, maar los daarvan uh, zorgt het ook voor enorm veel vertieren. Maar laten we dan even inderdaad relativeren. Het gebeurt al jaren dat gemeenten uh, ja, geld steken in noodlijdende voetbalclubs. Maar wordt er dan niet eens een keertje gewoon goed tijd voor voetbalclubs om een goedsluitend financieel beleid uh, te voeren? Ja, daar heb je volledig gelijk in en dat gebeurt inmiddels uh, uh, ook. Uh, de KNVB heeft uh, zeker ook onder leiding van de nieuwe directeur Bert van Oostveen een, een nieuwe wind doen waaien op financieel vlak. Uh, je merkt dat de KNVB uh, bovenop het betaald voetbal uh, zit. En je merkt ook dat er een soort mentaliteitsverandering de afgelopen paar jaar heeft plaatsgevonden in het uh, betaald voetbal. Uh, een soort uh, bewustzijn van, hé hey, jongens, we hebben met elkaar de tering naar de nering te zetten. Want uh, anders dan uh, stort hier dadelijk een totale bedrijfstak in elkaar. En je ziet daar al heel veel positieve spin-off door ontstaan. Tegelijkertijd, en dat is natuurlijk op zich wel, wel cru, in een internationaal, Europees perspectief, ja, daar gelden hele andere normen en waarden, want Barcelona en Real Madrid maken gezamenlijk 1,2 miljard euro schuld. Maar ja, tegelijkertijd hoopt Ajax wel in de Champions League van ze te kunnen winnen, bij wijze van spreken. Terwijl we hier op basis van 5000 euro tekort op een begroting al niet de juiste papieren krijgen. Ja, aan de andere Kant Is afgelopen seizoen de eerste rijke buitenlander opgestaan als eigenaar van een Nederlandse club, op Jordania, bij Vitesse. Ja, worden we in de loop der jaren nou overspoeld in Nederland door oliescheikes en rijke miljardairs? Of hoe zit dat? Ja, dat, nou, dat zie ik in Nederland niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Wij hadden natuurlijk eh, Dirk Scheringa bij Aanzien. Uh, maar die deed het, uh, uh, dat is toch wel mijn stellige overtuiging, ook gedeeltelijk, omdat hij het heel erg leuk vond. Het was een beetje een speeltje, een hobby uh, van hem. Uh, Merab Jordania is een, een gewiekste zakenman die ook uh, uh, ongetwijfeld een financieel motief heeft om Vitesse te ondersteunen en goede talentvolle spelers af te leveren, a ah, of bij Chelsea... dan wel bij andere Europese clubs... om daar geld aan te verdienen. Je ziet dat in de... Engelse competitie, Premier League... Uh, daar is inmiddels de helft van uh, de clubs... in buitenlandse handen. Uh, dat is natuurlijk een hele aparte ontwikkeling. Maar wij zijn daar in Nederland over het algemeen... toch wat te klein voor als competitie. Het grote geld is niet bij ons te verdienen. En daarom denk ik dat... grote internationale conglomeraten... of uh, oligarchen of, of uh, oliesheiks... ja, die zullen niet zo 1, 2, 3... hun. En, uh, oog laten vallen, denk ik, op de Nederlandse competitie. Maar dan lijkt het me ook niet handig dat Jordania uh, zich in de eredivisie heeft gevestigd met Vitesse, of wel? Um, nou ja, kijk, voor Vitesse, hoe je het ook of verkeerd, was het een redding, want de club zat natuurlijk heel erg in uh, de problemen. Uh, ik hoop dat ze deze zomer, en kijk het aantrekken van John van den Brom, daar ben ik zelf al happy mee. Dat is een Nederlander, dat is een, een coach met een goede uitstraling. Ik hoop dat Vitesse ook een Nederlands gezicht blijft houden en niet alleen maar een soort handelshuis zal blijken te zijn. Uh, maar ja, ze konden geen kant op. Dus op zich is, hoe het ook went of keert, uh, zeker ook met toestemming van de KNVB, die uh, de hele handel en wandel van meneer Jordania heeft gecontroleerd. Ja, het lijkt toch een goede oplossing voor de club te zijn. Ja, maar dat is voor Vitesse heel erg positief. Maar wat heeft de heer Jordania er zelf nou aan? Nou, ik denk dat de heer Jordania hoopt uh, goede talentvolle spelers uh, vanuit zijn uh, boezemvriend uh, uh, Roman Abramovic naar Arnhem uh, doorgespeeld te krijgen. Uh, hij krijgt de opdracht om die mannen in twee jaar tijd uh, zichzelf vol te laten ontwikkelen in de Nederlandse competitie. En dan gaan ze of terug naar Chelsea, waar ze een uh, enorme markt uh, zouden kunnen gaan krijgen. Of ze worden doorverkocht naar uh, clubs in Rusland, clubs in Portugal, clubs in, uh, in Spanje. En uh, ja, als je heel eerlijk bent, is dat gewoon puur een businessmodel. Dit zijn jonge talenten die in de Premier League of in andere grote Europese competities niet kunnen rijpen. Daar is gewoon uh, de druk veel groter, de tijd veel korter. Uh, en uh, daarvoor wordt de Nederlandse competitie aangewend. En ja, dat is gewoon puur een financiële kwestie. Nou ja, we zullen zien hoe het geld zal rollen in de Nederlandse voetbalwereld. Dankjewel, Bob van Oosterhout, directeur van sportmarketingbedrijf Triple Double. Het is vier minuten over half vijf. U luistert naar Zwart Licht op Radio 1. Contradicties in de nacht. Straks hoort u onze rubriek Op het Randje met Christel van der Meer. Uitspraken die net iets te ver gaan. En speelt Double X zijn primeurnummer. Maar eerst Save Room van John Legend. Say that you stay. Say bye-bye Tonight Say you'll be mine Ja, met de zoete klanken van John Legend uh, gaan we eventjes door dit uh, eerste uurtje uh, zwart licht heen. Het is wel heel erg lekker zo om, om je nacht door te komen, moet ik zeggen. Dat vind ik ook. Uh, het gaat uh, lekker vlot ook. Ja, ja, lekker maar... al die tegenstellingen. Ja, maar we... soms gaat het ook te ver hoor. Ja, zullen we er even gewoon overheen knallen? We gaan er gewoon, gewoon even, even over. Ik vind het altijd voor op het randje. En daarvoor is bij ons aangeschoven Christ van der Meer. Goedemorgen Robert en Ingeloe. Hai. Goedemorgen. In Op het Randje vertel ik tegenstrijdigheden die in sommige gevallen, gevallen net iets te ver gaan of die opmerkelijk zijn als ze echt zouden bestaan. Zoals iemand met anorexia die werkt bij fastfoodgigant McDonald's, een prostituee die vaginistisch is, een rokersplek in het gebouw van Stivoro, een islamiet die in een varkenslachterij werkt, een viswijf zonder stem, een sommelier die geen wijn drinkt. Een oh, sommelier die geen wijn drinkt, bestaan die echt? Nou ja, dat is, dat, dat is een beetje het punt van als het echt zou bestaan. Dat zou toch wel raar zijn? Dan zeg je, oh, deze wijn is echt lekker, lekker fruitig en rosé. Ja, Zo'n gast is toch echt niet meer, uh, niet meer te... Ja. Dan ben je wel een circus act, dan doe je het wel goed, denk ik. Dat denk ik ook. Ik denk dat het ook een hele goede toneelspeler zou zijn. Ik vind het trouwens ook gek, een rokersplek in Stivora, want dat is toch de vereniging anti-roken? Ja, ja, dat zou ook echt heel raar zijn als daar inderdaad hokjes zouden zijn... waar ze lekker met z'n allen zitten te paffen... terwijl ze wel naar buiten toe brengen dat ze tegen roken zijn. Ja, nou weet ik toevallig wel dat ze niet echt een rokerspolicy hebben. Hoor, dus dat het redelijk meevalt. Ja, dat vermoeden had ik ook al. Hey, heb je er nog een paar in die? Een blondje in een smart. En de laatste, Double X, die de award voor beste rapper krijgt. Ach, maar dat is <laughs> nog niet op het randje. Dat is natuurlijk ons in die laatste, want Double uh, want X, dat is natuurlijk... Uh... Een van onze ex van de, van de nacht. Ja, uiteraard. Met een knipoog was deze. Met een knipoog. Heel goed. heel goed. En het volgende uur krijgen we er meer. Het volgende uur ben ik er weer. Kijk, tans, ik kijk er al naar uit. Ja, het dank gaat, je. Het gaat net over het randje. Of net niet. Ja. Hé, <laughs> hey, dankjewel Chris van der Meer. Ja, we hoorden net al de naam vallen, Double X. Um, we hebben net eerder uh, singer-songwriter Jelle van der Meulen horen spelen... maar we zoeken het ook in een andere hoek. Vannacht besteden we op Radio 1 namelijk aandacht aan rap. En Double X is bij ons in de aangeschoven in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, was, vond je dat heftig om te horen, dat op het randje? Ja, het zijn toch wel een paar uh, tegenstellingen waarvan ik uh, toch wel denk van, oeh. Ja, vooral die laatste. Ja, die laatste. Oh, ja, die laatste dat, dat was uh, ja, dat datum. Dat <laughs> ja. ja, dat is niet leuk meer dan. Hè. Nee, joh. <laughs> hey, het, is, het is tien over half vijf. Best wel een heftige tijd op de rap, of niet? Ja, je moet gewoon 24-7 kunnen rappen, toch? Als je dat, uh, ja? ja, dus je wordt wakker en je rapt gelijk. In mijn hoofd. <laughs> in mijn hoofd. <laughs> Soms heb je geen stem. Nee, dat klopt wel. Nee, gewoon sowieso ben ik altijd bezig met dat ding wat ik doe. Dus, uh, ja, leg eens kort uit. Uh, je bent rapper, hoe ben je in die zien beland? Ja, um, bij mij was het eigenlijk gewoon begonnen na, na de film Eet gewoon Ik weet niet of jullie die hebben gezien, mm, zeker. Ja. Ja. Ik vond die gewoon echt gruwelijk. En, uh, nou, ik, zat, ik werd er ook een beetje ingetrokken, weet je. Want ik uh, zat toen uh, op de middelbare school. En uh, elke pauze waren er toen opeens battles. Gewoon. Mensen, je werd, al kon je niet rappen, je werd gewoon uitgedaagd. En er werd, werd opeens een uh, groepje om je heen en je werd er ingedeeld. Je moest gewoon beginnen, of je het nou kon of niet. Yes. Dus uh, daarmee uh, vulde ik mijn tijd in de pauzes. Dus en uiteindelijk uh, kreeg ik daarop toch wel wat uh, positieve reacties... waardoor ik dus, uh, het uh, een stuk serieuzer ben gaan nemen. Ja. Doe je ook veel aan battles zelf? Vroeger deed ik uh, regelmatig wat aan battles. En, uh, ja, ik heb er best wel uh, veel gewonnen, zeg maar. meer dan de helft waar ik aan mee heb gedaan. En uh, heb ik ook uh, bekers van thuis staan. En uiteindelijk heb ik het uh, toch een beetje gelaten, omdat ik uiteindelijk niet die richting op wil gaan. Maar ik uh, doe nog wel het freestylen, het improviserend rappen. Zeg maar. uh... Dus dat gaan we straks ook van je horen als je met Jelle een nummer gaat optreden. Uh, ja, Volgend je... uur. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, prima. Ja, waar, waar mensen je vooral van kunnen kennen is bijvoorbeeld de rap met de overchipkaart. Ja, ja. En uh, je, je rap voor uh, AT5, om uh, de stadszender van Amsterdam uh, ja, toch een hart onder de riem te steken. Klopt, correct. Maar uh, ja, hoe kwam je daar ineens plotseling terecht? Op AT5? Ja, nou goed, met de overchipkaart en nou, over AT5. Dat, dat zijn best wel, uh... best wel gave, gave optredens, lijkt me. Ja. Misschien kun je even een stukje doen, dat mensen thuis weten van dat, dat was nou die overchipkaart. Uh, Oké. Okay. Nou, binnenkort is je strippenkaart, niks waard. We stappen over op de OV-chipkaart. Het komt maar aan, het is maar dat je het weet. Bus, tram of metro, hou wel je pasje gereed. Want ja, veel verandert en veel kan ik je uitleggen. Zoals de soorten kaarten in het in- en uitchecken. Kijk, is, uh, kijk ey, dat ey, is dat een applausje waard <laughs> alvast, toch? Gewoon even freestyle Ik denk dat, uh, ja. uit de ik denk dat ja. het publiek van Radio 1 nu precies weet die double X is. <laughs> uh. <laughs> ik denk dat je je naam nu al gezet hebt. Wat, wat ja, ga afgelukken. je nu voor ons... Uh, nou, ik, uh, ik heb een uh, nummer. Het is eigenlijk een primeur. Jullie, uh, jullie uh, Radio 1 draait hem dus als eerste vandaag. Oh, kijk. Dat is nog nooit eerder afgespeeld en nog nooit uh, beluisterd door uh, iemand. En uh, het is eigenlijk een nummer, het officiële nummer voor uh, Giro 555 de, uh, van Afrika. En uh, dat heb ik samen met uh, Bon Amigo, uh, zit naast me, dat heb ik uh, samen mee uh, gewerkt... Dus dat gaan ja. jullie met z'n tweetjes nu, uh, nu voor ons spelen. Hoe heet het? Het heet uh, Je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Ja. Loop naar je microfoon toe. Ja, ja, ja. ja. Is goed. Yes, nou, we, terwijl Double X zich klaar maakt, kan ik je nog even vertellen wat we straks nog gaan doen. We gaan bijvoorbeeld uh, straks nog kijken, uh, tenminste luisteren, we kijken hier helemaal niet naar radio, we luisteren naar radio. Naar de reportage over vliegtuigspotters en de omwonenden daarvan. Want ja, uh, geluidsoverlast, ja, het blijft nog steeds wel een dingetje. Ja, wat voor de een zijn hobby is, is toch voor zijn ander een groot probleem. Ja, grootste gruwel van een leven, dat zou best kunnen. Maar ik denk dat het eerst tijd is voor keiharde rap op Radio ja, 1. van een singer-songwriter of, of, nou ja... Een, een artiest zoals Jelle van der Meulen, gaan we nu naar Double X. Een, een Nederlandse rapper met zijn nummer voor Giro 555. Hij speelt of hij zingt, hij rapt. Je bent niet alleen. Yes. Double yes, yes. X, Buon Amigo. Yes. Ik heet je welkom in een wereld, die wereld is zijn vol met tegenslagen Droogte en hongersnood, Afrika heeft ermee te maken Weinig regen, weinig regen. en weinig eten ja. Ze hebben allemaal een droom en dat is blijven leven Hoe kan het zijn, leven met zoveel pijn Geen regen maar zonneschijn, we weten het is niet fijn De situatie raakt iedereen maar samen zijn we te sterk in Afrika. Je bent niet alleen, wij zijn met jou. Ik ben niet alleen, wij staan naast jou. Wij staan naast jou, ik Ik sta voor jou, ik ben niet alleen. Wij zijn samen, je bent niet alleen. Nee, je bent niet alleen. Je bent niet alleen, joh. Nee, je bent niet alleen. Ik yeah. ben niet alleen yeah. yes. We leven in een tijd waarin strijden vaker routine is Waar veel gehandeld wordt maar weinig te verdienen is Een werelddeel die bekend is in de geschiedenis Maar wel hulp zoekt dus ik zorg dat die er is Van Ethiopië tot Somalië. We voelen alle jullie pijn dus die dragen we de situatie raakt iedereen. Maar samen zijn we de sterk in Afrika. Je bent niet alleen. Nee. Wij staan met jou. Je bent niet alleen. Nee. Wij staan naast je. We staan naast je, yo. Ik sta voor jou. Yes. Je bent niet alleen. Wij staan samen. Je bent niet alleen. Nee. Nee. Je bent niet alleen. Nee, je bent niet alleen, je bent niet alleen, je bent niet alleen, je bent niet alleen, je bent niet alleen, samen zijn we sterk, samen zijn we sterk, yo, Bon Amigo, Double X, yes, Giro 555, de trek is vanaf volgende week te koop op de site, steun Afrika, Dank je. Peace. Dank jullie wel. Steun Afrika, dank je wel. Double X, je bent niet alleen. Een primeur hier bij Zwart Licht op Radio 1. Primeurtjes horen we graag. Kom nog even aan tafel Double X. Want Jelle is ook bij ons aangeschoven. Ja. Want uh, Jelle van der Meulen en Double X gaan straks het volgende uur namelijk een nummer voor ons schrijven. Dus uh, kom maar even bij. Aan deze studio. Ja, wat ons wel leuk leek namelijk is het volgende. Kijk, wij, ja, onze show zit vol met contradicties en tegenstellingen. Nou, en ik mag volgens mij best wel stellen dat jullie uh, muziekstijlen ook wel aardig tegengesteld van elkaar zijn. En wat is er dan niet gaver om gewoon die twee muziekstijlen gewoon tot één te brengen? Ja, ik vind het uh, best wel leuk. Ik bedoel, ik hou ervan om met verschillende soorten muziek bezig te zijn en me niet uh, beperken tot alleen het rap uh, gedeelte. Dus uh, ik vind het gewoon tof. Ik vind het cool. En wat denken jullie een beetje te gaan maken? Uh, ik heb eigenlijk geen flauw idee <laughs> nou, wat Dat komt er nog wel maar... uit. Ik denk dat als twee muzikanten gewoon bezig zijn... dat er uiteindelijk wel iets heel moois... Uh, We kunnen alvast een soort, uh, soort brainstorming <laughs> doen. <laughs> toch? Nou, Even ik, kort? Wat, wat me wel opviel wat overeenkwam, uh, je, je track is heel erg muzikaal. De, de, ja. ik, ik, wat, ik, wat mij opviel, die gitaar erin. De, die rockgitaar. Ja, ik vind dat toch wel gaaf hoor. Ja, ja. dus zitten En dat, dat is ook waar ik van hou. Er zitten zeker wel over, overeenkomsten ook weer. Dus dat, uh, ik, het gaat al wel worden. Jullie zien het wel zitten? Ja sowieso. Het komt helemaal goed. Ja. Nou jullie hebben ongeveer een uurtje de tijd straks om, uh, ja, om even flink te brainstormen, om even flink te jammen en uh, over een uur uh, horen we dan nou graag wat het uiteindelijke eindresultaat is. Prima. En we komen straks nog wel eventjes bij jullie kijken hoe het, uh, hoe het in de tussentijd gaat. Oké. Okay. Nou dat, uh, dat dus eventjes de live muziek. Ik denk dat dat wel even fijn was. Uh, dat was eerste, zeker ja. fijn. Maar maar ik heb toch ook een vraag aan jou. Ja. Jij kent Nick en Simon wel, toch? Ja, die ken ik. Wie is jouw favoriet? Ja, ik weet nog steeds niet wie van de twee wie is. Dus, uh, ja, ik weet dat eigenlijk ook niet eens. Nick en Simon zijn toch gewoon één? Nee, ja, eigenlijk wel. Maar toch zijn er heel veel meningen over. Onze redacteuren Anne de Jong en Erik Nusselder zochten het uit. In de tijd dat dit programma duurt... heeft u al een aantal tegenstellingen voorbij horen komen. Dat ja, is leuk en aardig natuurlijk. Maar het gaat in het leven maar om één echte tegenstelling. Wie is er nou leuker? Nick of Simon? Uh, ja, de vraag is natuurlijk eerst uh, wie is nou Nick en wie is Simon? Nou, het is heel simpel: uh, als Nick links staat, dan is Simon die rechtse. Ja, en dus ook omgekeerd. Dus we kunnen concluderen dat Simon een bril heeft. En uh, Nick Gitaar speelt. Ja, nou wat mij betreft uh, heb je daar al meteen een punt. Want een bril is veel cooler dan een gitaar. Dus het staat dan 1-0 voor Simon. Ja, maar Jan Smit, Nick Simon. Daar staat dat Nick heel erg veel mensen blij wil maken met zijn muziek. Terwijl Simon alleen maar ekjes wil krijgen. 1-1. Ja, maar hier, uh, Nick die was uh, elfde bij Idols. Dus dan staat het 2-1 voor Nick. Ja, maar Simon die heeft alweer nooit meegedaan aan Idols. 2-2 vriend. Ja. ja, maar kijk Simon. Simon is een keizer. En Nick is slechts een schilder. Dus is het 3-2. Ja, maar diezelfde Simon is dan ook weer verantwoordelijk voor de treinrampen die we de muziek van Monique Smit kunnen noemen. Punt eraf voor onze Sim. 2-2. Ja, maar uh, Simon die heeft dan wel weer in 2009 het programma De Beste Zangers van Nederland gewonnen. En Nick die deed ook mee en die won niet. Ja, maar dus hij heeft in die tijd dan wel weer een kind gemaakt. En die heeft hij Nicky genoemd. Onze Nick. Ja, dan heb je ballen. Oké, okay, maar kijk, als je kijkt op de site uh, www.nickandsimonforum.yourbb.nl... daar heeft Nick uh, in de poll, die heet Wie is leuker, Nick of Simon... heeft hij 67% van de stemmen gekregen. En dus is het duidelijk, Nick kikt de Volendamse ass van Simon 4-3. Ja, je vergeet er dan wel even bij te zeggen dat er maar zes stemmen werden uitgebracht. En op nicksimon.huis.nl vinden ze Simon trouwens knapper. En daarbij zegt Sossie ook nog eens... Ik ga voor Simon, omdat ik hem het knapst vind. Hij maakt leuke grapjes en ik vind het juist een pre dat hij minder volwassen is. Dubbele punt T. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Uh, en Ursula trouwens ook niet op die site. Zij zegt, sorry lieve Simon, ik ga ook voor Nick. Hi -hi -hi. Ik vind Nick leuker en liever in de omgang. Zijn lach maakt me altijd vrolijk en hij is absoluut niet lelijk. Verder heb ik gewoon veel meer leuke en mooie momenten met Nick beleefd dan met Simon. En vind ik Niks' humor net wat grappiger. Haha. Ja. Knipoog, knipoog. Ik zeg het staat gewoon 4-4. Ja, en op Simon. En nick.weblog.nl is een handgeschreven brief van Simon... geduid aan Astrid. Nou, dat is natuurlijk al hartstikke lief dat hij dit doet. En je gelooft het niet, hij heeft er een handtekening bij gedaan. Dat is toch echt wel weer een punt voor Simon, hoor. Ja, maar ik heb de foto's geteld op de site van nicksimon.weblog.nl... en daar staat Nick veel vaker op dan Simon. Ja, dus die gaat vaker met mensen op de foto, weet ja. je zeggen. Nou, ik zeggen. Dat is denk, toch lief? Ja, ik denk dat we nog heel lang door kunnen gaan met deze discussie... maar dat gaan we zeker niet doen... Nou, we kunnen wel twee dingen concluderen. Uh, ten eerste, er zijn kansloos veel mensen op internet bezig met uh, dit onderwerp. Ja, en twee, er is een verschil in smaak. En over smaak valt niet te twisten. Nee. En trouwens, als je die plaat aanzet, kan je ze toch niet uit elkaar houden. Nou kijk, hebben ze toch dezelfde conclusie als jij, Robert? Ja, nee, maar het is ook niet zo heel erg gek, hoor. Nick en Simon samen één. Ja. Nou, u luistert naar uh, Radio 1 Zwart Licht. Het is uh, tien minuten voor vijf. En dat betekent... Uh, Robert, wat betekent dat? Ja, dat betekent dat we nog niet klaar zijn met het uur. <laughs> dat we nog tien minuten nog even doorgaan. Zo ook met het volgende, want ja, urenlang staren ze met hun verrekijkers langs de polderbaan naar de lucht. Alleen maar om dat ene bijzondere vliegtuig te zien. De vliegtuigspotters rondom Schiphol. Dit staat in schril contrast met de omwonenden van de luchthaven. Ze hebben door geluid overlast schoon genoeg van al het vlieggeweld. Onze verslaggever Maaike de Vries zocht beide kampen op. goedemiddag, dan hebben we 1 en hoe dat zo'n zo groot gevaart, zwaar gevaart, zomaar de lucht in kan. Het is toch wel fascinerend om dat te zien. Het ja. is een Fokker 100, van Nederlands trots. Hij komt uit Oostenrijk vandaan zo te zien. Gaan ze de andere kant op vliegen of pakken ze een andere startbaan? Laat me met rust. Ik denk dan ook niet zoveel denk als ik kwaad, kwaad ben of geïrriteerd ben. Ik had wel wat gehoord hier van mensen uit de buurt. We hebben geluidsoverlast. Maar ik denk, ja, dit, dit is niks. Ik bedoel, dit is niet zo, dit, hier moet je niet over klagen. Ja, je woont hier dan drie maanden en, en ineens breekt de hel los. Het was echt van s morgen vroeg tot s avonds laat, om de twee minuten zelfs sneller een vliegtuig. Nou, er zit er weer eentje aan te komen. Dus dan uh, gaat zo de camera in de aanslag. En dan uh, gaan we kijken, foto maken. Ik uh, doe het nu zo rond de 25 jaar zo'n beetje. Ik kan me nog ja. herinneren de eerste foto die ik maakte van een vliegtuig... dat was Zuid-Afrika uh, Airways. Met een uh, Boeing 747 SP. Ik heb hem nog bovenop zolder hangen. Uitvergroot. Dat was mijn allereerste. Uh, mijn laatste zal ik, wel, uh, ja, die zal ik ooit wel maken, maar niet vrijwillig, denk ik. Hier in de achtertuin uh, is een mooi uh, ja, stukje midden in de natuur, lijkt het wel. Jazeker. Het is nu rustig eigenlijk, ik hoor niks. Op dit moment is het rustig, de Zwanenburgbaan die ongeveer drie kilometer vandaan ligt, die is niet in gebruik. Dus dan uh, hoor je eigenlijk in de verte wat gerommel van vliegtuigen, maar dat is niet zo erg hoor je het? Heel in de verte zijn motoren die warm draaien of vliegtuigen die taxiën. Heel zachtjes, ja. ja maar dat is niet, uh, niet het probleem. Nee, want het is ook wel eens anders. Ja, dat is op het moment dat uh, de Zwanenburgbaan als startbaan wordt gebruikt, uh, dan kan het uh, hier behoorlijk uh, spoken, ja. is het uh, toestand van Alitalia. Ik kom uit Italië vandaan dan, dat is niet zo moeilijk. Ja, daar gaan we even een foto van maken. Hoeveel foto's denkt u dat u heeft gemaakt? Oh, duizenden denk ik. Voor mij is het nog steeds puur mijn hobby. Wel een beetje uit de hand gelopen, maar ik kan ik ook niks noemen, doen, is mijn eigen schuld eigenlijk trouwens. Dus, uh... Maar goed, ik heb het er veroverd. Dit hele circus van parallel starten en nieuwe routes... en kijken hoe 8000 huishoudens in de omgeving van Schiphol kunnen ontlasten... is gewoon een smoes geweest om te kijken hoe kunnen we Schiphol verder laten groeien. Zeg maar, uh, het zal straks uh, hier veel meer dagen zijn met geluidsoverlast. Er gaan nu ook stemmen op van ja, deze wijk, wijk had hier nooit gebouwd mogen worden, de Aker, in Osdorp. Ja, je, je, je krijgt iets dat je er toch van kan afsluiten. Ja, vaak doe ik dan de deur dicht, dan, dan wordt het wat minder. Of uh, ik ga maar wandelen en dan loop ik dus van het vliegtuig lawaai af de andere kant op met de honden. Maar op een gegeven moment ga je er op een bepaalde manier toch aan wennen, je. je... Je gaat een beetje leren leven met, met het geluid... ...hoewel er toch continu een soort woede, irritatie onderhuids in je lichaam leeft. Deze nemen we maar voor de heim. Dat was er weer eentje? Dat was er weer eentje voor de verzameling, ja. De wind een beetje draait dat ze over een uur hier gaan opstijgen. Dus dan uh, sta je in een keer naar de vliegtuigen te kijken. En dat is eigenlijk wel leuker, moet ik zeggen. Er zit wat meer geweld uh, bij de motoren... Dat is wel leuk om te zien. Ja, ik vind dat het er toch bij blijft horen. Dat je vliegtuig moet toch blijven horen, vind ik. Ja, toch wel echt een gouden ouder. Inmiddels al ruim 30 jaar oud, hoor. De Wat police. blijft het een goede plaat, hè? Police met Roxanne. Het eerste uur uh, zit er bijna op. Maar niet getreurd, we dus zijn het volgende uur nog een keer. En uh, wat gaan we dan doen? Nou, in het volgende uur van Zwartlicht hebben wij uh, sowieso een studiogast. Dat is Maarten Oude-Kempers. Hij is bestuurslid van de JOVD, de jongerenvereniging van de VVD. We gaan hem verschillende tegenstellingen natuurlijk uh, voorleggen. En ook gaan onze artiesten Jelle van der Meulen en rapper XX hun nummer performen. En dat is natuurlijk wel heel spannend. Dus uh, ja, ik denk wel genoeg. Ik ben benieuwd naar het eindproduct. En ben jij trouwens voor elektrische auto's of toch meer voor een benzineauto? Ik, ik, rij, ik, ik, heb, ik rij nog geen auto, ik fiets. ja. Dat is wel heel duurzaam van je. Ja, dat klopt. Maar elektrische auto's, het schijnt over tien jaar dat iedereen het doet. Nou, ik denk dat we het aankomende uur daar meer over horen. Maar eerst het Radio 1-journaal. Zwart licht. Contradicties in de nacht.